3 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Vanuit de Libische stad Misrata wordt gemeld dat er gevochten wordt... door opstandelingen en troepen van Gaddafi. De stad is grotendeels in handen van opstandelingen. Inwoners zeggen dat Gaddafi zeker vier tanks de straat in heeft gestuurd... en dat sluipschutters actief zijn. Volgens het persbureau Reuters zijn er twee doden gevallen. Een woordvoerder van de opstandelingen zegt dat er veel meer doden zijn. Amerikaanse chefstaf Mullen zegt dat het Libische luchtafweergeschut zo goed als uitgeschakeld is. Dat zou het voor vliegtuigen mogelijk maken om ongehinderd boven Libië te vliegen, om de burgerbevolking te beschermen tegen het leger van Gaddafi. Mullen heeft geen aanwijzingen dat bij de aanval op Libië burgers om het leven zijn gekomen. Volgens de Libische regering zijn 64 burgers omgekomen. De militaire actie tegen Libië heeft volgens generaal Mullen een beperkt doel. We zijn niet uit op de val van Gaddafi, zei hij. Voor de Libische TV heeft Gaddafi een langdurige oorlog tegen het Westen aangekondigd. Hij noemt de aanval een daad van terrorisme. In Syrië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. De duizenden demonstranten eisten bij de betoging in de zuidelijke stad Dara meer vrijheid. En een einde aan de noodtoestand die 48 jaar geleden werd uitgeroepen. Ook eisten ze de vrijlating van 20 jonge activisten die eerder deze maand werden gearresteerd omdat ze pro-democratische leuzen op muren hadden geschilderd. Verder is er woede over het gewelddadige optreden van de Syrische politie... bij eerdere betogingen. Daarbij zijn in totaal vijf doden gevallen. Ajax heeft in de strijd om het landskampioenschap dure punten laten liggen. De Amsterdammers verloren de uitwedstrijd tegen ADO met 3-2. Ajax maakte vandaag twee keer gelijk... maar verloor in de slotfase van de wedstrijd alsnog. Het weer zondag. Het is 9 graden in het noordwesten en 12 in het zuidoosten. Ook morgen zondag, dan wordt het 10 tot 15 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn... 6 kilometer file door werkzaamheden. En op de A7 Zaandam tussen Avanhoorn en Purmerend Noord, 3 kilometer door een ongeluk. De linker is afgesloten. A20 naar Hoek van Holland, tussen Maasluis en Westerlee 2 kilometer. De rechter is dicht door een kapotte auto. En de N203, de provinciale weg tussen Amsterdam en Alkmaar...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 Waaraan moet een goede familieroman voldoen? Susanna Jansen van het Pauperparadijs en Leveline Stoel van Asta's Ogen kennen het geheim. Misschien wel de beste vocalist van de wereld, zanger Kurt Elling, komt naar Kunst TV. En acteur Mark Rietman bijt zich vast in de Drie Stuivers opera. Vanavond in Kunst TV om vijf over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur.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 Ajax verloren. Wat doen de andere topploegen in de Eredivisie? PSV speelt thuis tegen FC Utrecht. Andy. Nog steeds 0-0. 31,5 minuut gespeeld. Een enorme kans voor Bakal. Hij schoot hem goed in. Maar vorm laat zien waarom hij eerste keeper is in Oranje. Hij haalt hem weer uit. 0-0. Excelsior Twente, Frank Wielaert. 35 minuten gevoetbald. Het goede nieuws voor Twente is dat ze geen slecht eerste half uur hebben gespeeld. Dat wat ze de laatste weken, misschien wel maanden, steeds deden. Vandaag geen problemen tegen Excelsior, maar ook nog geen goals op Woudenstein. Twee clubs met Europese ambities, Roda en Feyenoord, even ten apel. 1-0 nog door de vrije trap van Hadouier. Kans voor Castanjos, kans voor Hadouier en net nog een klein kansje voor Wijnaldum. Oké, krijgen we geen verbinding mee. Bloemen aan Amsterdam wil nog maar niet lukken. Ik heb nog wel een tussenstand tussen Cambuur en Go Ahead. Het 0-1 na een klein half uur in de League. Twente had een goed eerste half uur, Frank Wielard En beloont dat nu met een doelpunt. En Je zou bijna aan de reactie van Jansen denken, Zou die wel tellen? Maar ja hoor, hij telt gewoon. Want de scheidsrechter wijst naar het midden. Een uitstekende aanval over de linkerkant. Een moeilijke bal voor de jongen om onder controle te krijgen. Hij krijgt hem onder controle, legt hem af op Jansen. En die schiet binnen op het door hem zo gehate ondergrondje kunstgras. Maakt hij 0-1 op Woudenstein. grote hit, maar wel haar enige. Lekker nummer, hè? John Night met uh, Mr. Big Star. Ajax verloren eerder deze middag. PSV nog altijd op 0-0. De supporters van Twente bevinden zich op een roze wolk. Frank Willard. Ja, en terecht. Want Twente leidt op Woudenstein 1-0. Dankzij die goal van Jansen. Een uitstekende rol daarbij van uh, Luc de Jong... Die de bal achter zich aangespeeld kreeg. Um, vallend onder controle kreeg. Een beetje dan met links. En vervolgens met buitenkant rechts nog steeds vallend. Een um, keurig tussen twee. Excelsior verdedigers door aan Jansen gaf. Die zo kon binnen tikken. En uh, daardoor twente eigenlijk comfortabel op een 1-0 voorsprong. Vooral ook omdat Excelsior niet zo gek veel in te brengen heeft uh, op eigen veld. Dit in tegenstelling tot eerdere confrontaties die Excelsior hier had met. Welke ploeg dan ook eigenlijk. Twente is duidelijk de baas. Ook nu als Excelsior probeert uit te verdedigen vanaf de eigen achterlijn... gaat het een tikje ongecontroleerd. Is dus het Fernandes die denkt de bal onder controle te hebben. Buizen pikt hem dan op en gaat er gelijk overheen. Levert hem ook weer in omdat hij iets te enthousiast die bal naar voren toe schiet. Maar Wisscherhoff herstelt, kopt de bal terug in de handen van Bosker. En dan kan Twente weer gewoon gaan komen met de steun van de supporters. Letterlijk en figuurlijk in de rug. Want de, de hele ruimte achter Bosker is bezet door Twente-fans... En die schreeuwen de ploeg nu uh, gezellig met z'n allen naar voren. buis in combinatie met Shatley. De bal terug naar uh, Shatley op de zijlijn. Twee tegenstanders voorbij. Daar waar Klaas graag een ingooi wil. Is het nog steeds Shatley met schiet. Uh, die kan schieten. Schiet de bal in. Dan bijna het stadion uit richting het scorebord. Dat mist hij dan nog net. Daar staat trouwens 40 minuten op op dit moment. En dus nog vijf minuten te spelen voor uh, de pauze. En Twente weliswaar in een laag tempo. Maar ja, wat wil je? Zonnetje erbij. Dat zijn ze ook niet echt gewend. Uh, ze komen net uit uh, sint peter Petersburg, natuurlijk, waar het rond het vriespunt. zeg maar rustig qua gevoelstemperatuur. duidelijk onder het vriespunt was. Op een rotveld. Nou ja, Kunstgras is in ieder geval een strak veld. Daar kun je niet zo gek veel van zeggen. Blessurebehandeling bij Twente. Dat dus leidt op Woudenstein tegen Excelsior. Dankzij die goal van Janssen. 1-0. Gaan we naar PSV tegen Utrecht. En uh, die ik las in een ochtendblad van de week. Uh, Kostenberg scoort een beetje. <laughs> nou, hij zal best uh, enorm veel talent hebben hoor, Marcus Berg. Maar hij weet het, uh, perfect te verhullen de afgelopen weken en maanden. Hij kreeg een kans, ongelooflijk vorm... Uh, ja. Nummer één keeper. <laughs> uitstekende keeper. Uh, die is wel in vorm. Nou eventjes niet. Die liet de bal glippen. En Berg had hem voor het intikken. Leeg doel. En wat deed hij? Het was echt knap. Hij uh, stifte hem. Uh, Ligt het op de grond tegen de paal. Even naar Evert hoor ik. Strafschop voor Roda in het Parkstadstadion. Waar 17.155 toeschouwers aanwezig zijn. Een overtreding van Leroy ver op Mats Jonker. Ja, en de vraag is: was het wel echt een overtreding of was het een ongelukje? Kevin Blom legt in ieder geval de bal op de stip. Ik zie het nog eens terug op mijn beeld in de herhalingen. Ik heb mijn twijfels. Het is wel een lichte aanraking. En goed, elke overtreding goed voor een directe vrije trap is in het strafschopgebied. Dus een penalty, zo staat het in de spelregels. En wat dat betreft heeft Blom wel gelijk. En het is Jonker die zijn aanloop neemt met Erwin Mulder in het doel. En Mulder stopt die strafschop. En dat is mooi voor die sympathieke keeper van Feyenoord. Die zo'n moeilijke periode achter de rug heeft. Hij stopt de strafschop van Mats Jonker. En dan is een oude voetbalwit dan zeg je van, dan zal het wel geen strafschop geweest zijn. In ieder geval, het is een corner voor Roda. En het blijft 1-0 en we gaan terug naar Eindhoven. Waar het 0-0 staat en Berg dus die enorme kans miste door hem liggend op de grond tegen de paal te tikken. Nu de zesde hoekschop alweer voor FC Utrecht. 0-0 de stand, veertigste minuut. Vanaf de linkerkant wordt de hoekschop genomen door Mertens. Die doet dat hard, maar de bal wordt gekopt door Bakal, die al een keer een goede kans kreeg. Maar toen was er een uitstekende redding van vorm. Even naar Evert, wat is er nu weer Evert? Ja, dan is het toch 2-0 geworden uit die corner na de gestopte penalty van Erwin Mulder, de gestopte penalty van Jonker. Wordt er een corner van de rechterkant genomen. Die wordt door de Feyenoord verdedigers gemist. En is het uiteindelijk toch Jonker die scoort. Hij miste dus vanaf de penaltystip, maar het is wel degelijk 2-0 voor Roda tegen Feyenoord. En ja, we gaan weer naar Eindhoven. Waar het bijna 1-0 stond voor Utrecht. Zilberbouwer schiet de bal maar net rakelings langs het doel van uh, keeper uh, Isaacson. Die er wel in de buurt zat en hem zelfs nog aanraakte. Uh, levert een hoekschap op voor FC Utrecht. Nummer 7 tegen 2 voor PSV. Uh, na precies 40 minuten spelen vanaf de rechterkant. Dries Mertens, de kleine bellen gaat dat doen. 0-0 de stand. Zoals uh, gezegd, daar komt die bal voor het doel. Kan die gekopt worden? Ja. Uh, door uh, Neesu. En uh, dan wordt de bal weggewerkt uit het strafschapgebied. was trouwens Zilberbouwer die kopt. En nu is het Neesu die de bal helemaal terug op Michel Vorm. Publiek begint alweer een beetje te fluiten hoor. Ja, dat komt ook door die gemiste kansen. Onder andere van Berg. Die bal van Berg had er gewoon in je gemoeten. En dan kun je nog zo'n goede spits zijn geweest bij FC Groningen. En voor veel geld naar HSV zijn gegaan. Maar hij bakt er dit jaar bijzonder weinig van bij PSV. En wordt het dan niet eens hoog tijd dat iemand anders een kans krijgt? Zou je bijna zeggen. Nu een overtreding op Bacal. Vrije trap. Na 41 minuten spelen voor PSV. In een wedstrijd die niet hoogstaand is, maar wel heel spannend. En heel belangrijk natuurlijk voor de stand als eerder gezegd 0-0 de stand bij PSV FC Utrecht. Alle uh, lijnen zijn hersteld daar uh, in de kustplaats Bloemendaal. Gerard de Groot heeft alle stekkers weer gevonden. Uh, we hebben al doelpunten gemist. Bloemendaal tegen het kwakkelende Amsterdam, zei ik in de aankondiging, Jazeker, het is 0-0 uh, nog steeds. Even terugkomen op die lijnen. Telefoonlijnen gaan slapen, Tom. Als je die lang niet gebruikt, zo'n ISDN-lijn, dan gaat hij in slaap. En dan gaat de KPN gaat hem weer opwekken. En de laatste keer dat we hier in Bloemendaal waren... ik kan het niet precies zeggen, moet ergens in november vorig jaar geweest zijn. Toen kwam er een lange winterstop. En uh, nu zijn we dan bij de derde wedstrijd, het de derde weekend na de winterstop... zijn we bij Bloemendaal tegen Amsterdam. Een wedstrijd tussen de top, Bloemendaal, eerste in de hoofdklasse met 32 punten... en Amsterdam, je zei het kwakkelend... Twee weken geleden verlies bij Laren, vorige week verlies tegen Rotterdam. De punten worden duur voor uh, Amsterdam. En Amsterdam zal zich wel eens achter de oren krabben. Want ondanks die twee nederlagen staan ze nog maar vier punten achter op de koploper, op Bloemendaal. Maar ze willen vandaag dus wat recht zetten. En het begon slecht wat dat betreft voor Amsterdam. Want uh, Take Takema, de strafcorner-specialist van Amsterdam, zit nog steeds op de bank. De wedstrijd is uh, zo'n half uur oud, het is 0-0, ik zei het al. En Takema zit op de bank omdat hij uh, afgelopen maandag heel veel, heel veel straf heeft genomen in de training van het Nederlands elftal. Althans, dat is de verklaring van de medische staf van Amsterdam. En hij is van de winter geopereerd aan zijn knie. En de knie is weer gaan opspelen. En dat is, een, uh, ja, dat is voor Amsterdam een grote uh, zorg natuurlijk... vandaag tegen Bloemendaal. Want juist de sterke strafkorner van Takema... zou Bloemendaal er wel eens onder kunnen brengen. En zou die verlangende en die punten die zo nodig zijn bij Amsterdam... zou die punten bij Amsterdam kunnen brengen. Nou, dat hebben ze niet uh, gedaan tot nu toe. Eén strafkorner op de paal van Tigges van Amsterdam... En een afgekeurd van Bloemendaal. Dat is het enige wapenfeit in het eerste half uur. Het is Bloemendaal-Amsterdam 0-0. Van het kunstgas in Bloemendaal naar het kunstgas in Rotterdam. Slotfase eerste helft. Excelsior 20. Frank. Extra tijd. één minuutje krijgen we erbij. En de bal voor Twente. Bosker kan hem gaan oprapen. Een spaarzame moment dat Excelsior even de bal mag hebben van Twente. Lopen ze hem over de achterlijn. Excelsior komt eigenlijk niet of nauwelijks in het spel voor. En de Twente fans die staan vrolijk in het zonnetje. Een beetje te zingen met die 1-0 voorsprong die ze op dit moment meedreigen te gaan nemen. Richting de pauze. En Bosker neemt rustig de tijd natuurlijk voor die doeltrap. Om daar zeker van te zijn. En Liesveld zorgt er vervolgens voor dat als die doeltrap genomen is, dat het ook daadwerkelijk is rust is op Woudenstein waar Twente dus gaat rusten dankzij die goal van Theo Jansen met een 1-0 voorsprong tegen Excelsior. Evert, Napel, Roda. Grote wilde thuis tegen Feyenoord. Hè? Mag je wel zeggen. Zeker na de thuisnederlaag tegen AZ. En het gelijke spel thuis tegen de graafschap. Was er wat. Uh, ja, een, een stemming in mineur hier in uh, Kerkrade. Maar die 2-0 voorsprong tegen Feyenoord. Dat is de laatste zes duels hier in Kerkrade van Roda. Won die 2-0 uh, voorsprong. Doet de stemming weer wat opvrolijker. En uh, Roda is eruit met uh, Willem Jansen. Willem Jansen speelt de bal dan naar de vrije de Lorge. En dan uh, kan hij zomaar richting het stadsgebied opstomen. Hoewel hij dat nu. Niet doet. Hij speelt de bal weer naar de buitenkant en dan lijkt het erop dat Roda weinig aanvallend meer wil gaan doen. Dat hij de bal in de ploeg wil houden met die 2-0 voorsprong. En daar kan je ook eigenlijk wel van alles van zeggen. Een paar seconden nog en die paar seconden zijn inmiddels voorbij. Kevin Blom fluit na 47 minuten exact voor rust. Roda leidt vrij comfortabel toch wel tegen Feyenoord door een benutte vrije trap van Hadouier. En een goal een paar minuten geleden van Mats Juncker, zijn vijftiende in totaal. In Eindhoven wordt nog wel gevoetbald PSV, FC Utrecht. Hoe lang nog Andy? 0-0, laatste minuut uh, voor de pauze. De Utrechters, met excuses aan diegenen die ik Utre Utrechtenaar heb genoemd. Want het schijnt een uh, scheldwoord te zijn. De Utrechters doen het uh, goed. 0-0, uh, maar PSV speelt niet uh, echt lekker. Ja, dat doet het eigenlijk al Tijdens Het is wel heel knap. Toch door in de Europa League naar de laatste acht. En nu is het Hutchinson die de bal naar uh, buiten speelt. Naar Zuzak. Zuzak, uh, de meest uh, succesvolle speler. De meest waardevolle speler in de Eredivisie. Met zijn 15 doelpunten en 13 assists. En brengt de bal nu ook weer voor. En dan is het Manolet, Hannibal Lecter die de bal probeert opzij te geven naar Lens. Maar die wacht wat te lang en dan kan FC Utrecht er vandoor. met Mertens. Die speelt de bal goed de diepte in richting Silberbauer. De aanvoerder van Utrecht heeft de bal aan de linkerkant gekregen met Marcelo. Tegenover zich speelt de bal dan terug op uh, Dries Mertens. Allemaal in de uh, laatste seconden van de eerste helft. We zitten net over de 45 minuten. Ik geloof dat ze er één minuut bij krijgen. En dan een slecht balletje van uh, Sielbebouwer. Kan er overgenomen worden door de man met het masker door Manolev. Die de bal nu wel goed speelt op Hutchinson. Hutchinson naar Bakal, Bakal kijkt in de diepte gaat Lens. Maar de bal is te hard. Moet een uh, simpele prooi zijn voor vorm? ja, simpel. Hij is op tijd met de teentjes uh, buiten strafschopgebied, Maar met de handen en de bal binnen. Dus mag hij uh, doorgaan. ...van scheidsrechter Del Ferriere uit uh, uh, België. Hij gaat de uh, laatste aanval van de eerste helft beginnen met Sielbebouwer. Sielbebouwer die wat ruimte heeft, de bal uh, breed geeft naar Duplan. Eduard Duplan heeft aan de rechterkant de bal. 1-BWS Schaar. En dan gaat hij strafschopgebied binnen... en schiet de bal helemaal niet zo onaardig voor het doel. Waar Van Wollswinkel in het niet bij kan... de scheidsrechter op de klok kijkt... de fluit in de mond neemt, drie keer blaast... en zegt wij gaan rusten bij 0-0 stand... bij PSV FC Utrecht. Inmiddels ook rust in de jubilei-league bij go Ahead tegen Cambuur. In Leeuwarden wordt die wedstrijd gespeeld. staat daar 0-2 voor de go Ahead Eagles. Beide goals werden gemaakt door Van der Biezen. was inmiddels ook een rode kaart voor Van Diermen van Go Eagles. Rustanden dan even nog op een rijtje in de hoogste divisie. In de eredivisie. Roda leidt dus thuis met 2-0 tegen Feyenoord. 1-0 Hadouier. Jonker miste strafschop. Maar uit de corner die daaruit voortkomt. krijgt hij er toch nog een teentje tegen. 2-0 Jonker. Roda Feyenoord dus. Jansen scoorde voor Twente. En zorgde ervoor dat Twente met 1-0 voorsprong aan het rusten is. In en bij Excelsior. PSV Utrecht hoorde u net van Andy 0-0. En niet geheel onbelangrijk. Ado Den Haag, Ajax. De halve 1-wedstrijd. Ado 3, Ajax 2. What would I be without you in my life? Everything was just a bore. All the things I did, since I've done them before. But you brighten up all my days. With a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. ...van de muzikale opvoeding Marvin Gaye... ...samen met Kim Weston... ...en How Sweet It Is To Be Left By You. De slotfase van de eerste van de hockeywedstrijd Bloemenaal Amsterdam. Het stond 0-0, Geert. Het staat 1-0. Bloemendaal scoort via aanvoerder Teun de Nooijen op het moment dat uh, schertschitter van Bunger voor de rust fluit. Het is dus 1-0 voor Bloemendaal en Amsterdam, de ellende voor Amsterdam blijft voortduren. Ik zei het al, verlies Laren, verlies Rotterdam vorige week en nu tegen Bloemendaal, tegen de koploper. En als, als dat zo blijft allemaal vandaag, dan wordt Amsterdam binnenkort als vierde in de ranglijst, als Rotterdam vandaag wint natuurlijk, een beetje de prooi voor Pinochet of Laren, die vandaag tegen elkaar spelen om de vijfde plek. Wie is er het dichtst? Bij de play-off positie Pinoquet of Laren? Daar gaat het om in Amsterdam. Hier gaat het om een uh, eerste plek in de hoofdklasse. Bloemendaal staat er het beste voor na 35 minuten. Want Bloemendaal leidt met 1-0 door Teun de Nooijer. We gaan terug naar het voetbal van vandaag. Afgelopen al ADO Den Haag, Ajax 3-2, rust 1-0. Kubik vertongen met een mooi hard 1-1. Immers uit het draai, 2-1. Eriksen vlak voor tijd, 2-2. Maar toch weer de Rijk, 3-2 uit een uh, corner. Beslissend winnend dus voor ADO Den Haag. Frank de Boer is de trainer van Ajax. En Frank Snoeks gaat met hem in gesprek. Hoe heb jij deze middag uh, beleefd? Ja, deze struis, Als je uh, zo domineert thuis bij ADO, wat normaal gesproken voor heel weinig clubs weg is gelegd. En, ja, je legt de tegenstander de wil op ja, en dan kom je door een klungige goal op achterstand. Je bent uh, gewoon doorgegaan waar je mee uh, was begonnen. En uiteindelijk maak je de terechte gelijkmaker. Ja, en dan krijg je twee standaard situaties. Ja. Dan begrijp ik niet helemaal uh, ja, waar, de, waar de spelers uh, ja, hun gedachten waren. Waar het uiteindelijk om uh, draait. Waar waren jouw gedachten in het eerste half uur van dit wordt een redelijk makkelijke middag? Nou ja, kijk, je bent altijd bang dat je in de val loopt. en Eigenlijk was het ook zo'n moment de eerste goal. Natuurlijk gaat er heel veel mis achterin. Maar het begint al zeg maar, dat we in de drukte gaan spelen. Nou, dan komt de counter uit en nou, uit die scoren zij uiteindelijk. Daar, daar wachten ze op. Maar voor de rest, ik had wel het gevoel dat we ja, goed in ons vel zaten. En dat bleek ook wel, want we wonen heel veel duels. We bleven druk houden. De tweede helft is hetzelfde verhaal. En dan maak je gelukkig de 1-1. Dat... En het is geen toeval dat het een verdediger is die die bal erin schiet, hè? Ja, nou, ja, misschien wel. Uh, kijk, eens, wij hebben heel veel spelers die kunnen scoren. En dat zijn onze centrale duels, zeker. Uh, zijn er één van. Maar ja, we hebben, ja, Dario heeft een goede kans in de eerste helft laten liggen. Christian een geweldige kans uh, in, de, in de tweede helft. Ja, daar moeten we beter mee omgaan. Dan kom je door een klungelige goal 2-1 achter. Zo is het. Dan is het Erikse die een kopbal maakt 2-2. Denk je dan niet van Eriksen die met een kopbal scoort... laat ik mijn knoop betellen en we houden dit op 2-2 bij Ado uit. Geen slecht resultaat? Of denk ik dan te defensief? Nee, maar wij speelden gewoon ons eigen spelletje. Wij, we stonden precies hetzelfde als uh, daarvoor. En dan hoef je helemaal, wij gingen helemaal niet uh, nog meer druk geven. Nee, we bleven gewoon ons eigen spelletje spelen. Alleen we krijgen nee. een, een hele domme vrij trap tegen. Of een corner uiteindelijk. Uh, nou, daar de eerste keer is al een uh, waarschuwing volgens mij die Jeroen Verhoeven de fantastisch uithaalt. Ja, daarna als je dan weer een, een duel verliest en, en het besef niet hebt waar het om uiteindelijk gaat. Want, met uh, een glijfspel had je nog eventueel kansen gehad. Maar nu uh, is dat uh, hoop vervlogen. Als je dat ziet, uh, dat een verdediger van ADO in, het, in de vijf meter twee keer op doel mag schieten... Ja. en dan die bal er nog in krijgt, dat wil je hels? Ja, dat heb ik net wel laten merken in de glijfkamer. En, en, en heb je nou iets van, uh, hoe ga je dan vol een goede moed weer morgen verder? Wat moet je dan tegen ze zeggen? Waar moet je beginnen? Nou, de meesten zijn weg, omdat ze interland verplichtingen hebben. Is dat goed voor hun of goed voor jou? Ik denk beide wel. Lady Ellen Clark, de soundtrack, u weet wel die hoort bij die film, maar iedereen al bijna naartoe is geweest, ze vrouwen. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half vier, hier is Gert Kluk. De Arabische Liga steunt het instellen van een vliegenbod boven Libië om de burgerbevolking te beschermen. Maar secretaris-generaal Moussa komt nu toch met kritiek door cholerafever in Egypte. Nicole, wat zijn de bezwaren van Moussa tegen de acties van de coalitie? Het gaat dan eigenlijk voornamelijk om de bombardementen. De Arabische Liga was eigenlijk de eerste om te zeggen... er moet een vliegverbod komen. Dat moeten we met z'n allen doen. Ze liepen daarop vooruit op de internationale gemeenschap. Maar meteen al toen de VN de maatregel, of de, de beslissing nam... toen er gestemd was, toen liet Moussa al weten... van wat houdt die militaire actie voor de rest precies in. Want het is natuurlijk niet echt goed gedefinieerd. Het gaat erom de burgerbevolking te, te beschermen. Maar wat je nu ziet gebeuren is dat er werkelijk... bommen op de grond vallen. En daar richt het zich tegen. Geweld tegen... ...de uh, islamitische bevolking in Libië... ...terwijl het toch de bedoeling was om de mensen te beschermen. Ja, uh, Moussa was volgens mij uh, uh, bij het overleg over het afdwingen van het vliegverbod vrijdag... Uh, ...een vliegverbod afdwingen zonder geweld is haast ondoenlijk, hè? Ja, het is ondoenlijk, maar je ziet nu gewoon dat de kritiek toenam. Het Westen heeft niet voor niks er steeds op aangedrongen... of steeds benadrukt van, luister, wij doen dit samen met de Arabieren. Want ze zagen de bui natuurlijk al hangen. Op het moment dat Westerse mogelijkheden geweld gebruiken... met wapen, eh, bommen gooien op islamitische grond... dan doet dat denken aan Irak, aan Afghanistan... aan Westers ingrijpen op islamitische grond. En daar is heel veel verzet tegen in de regio. En je merkt het ook vandaag op straat... Uh, mensen zeiden gisteren nog van ja, laat de wereld alsjeblieft onze Libische broeders komen helpen. Maar vandaag spreek je veel meer mensen die zeggen, uh, ja, de, de mensen moeten gewoon zelf hun land bevrijden. En met hulp van Arabieren, maar niet met het Westen, er mogen geen slachtoffers vallen. En ja, Konal Gaddafi speelt daarop in op dit sentiment. Die heeft vanmorgen meteen gezegd, kijk, er worden vrouwen, kinderen, geestelijke gedood. Dit is wat er gebeurt als er uh, als de koloniale kruisvaarders je land binnentrekken. En nou weten de mensen heus wel dat het niet zo is. En weten ze heus wel dat ze de kolonel uh, niet moeten geloven. Maar toch merk je dat er weerstand ontstaat tegen het westers ingrijpen. Ja, de Arabische Liga steunde het afdwingen van het vliegverbod. Is nu ongerust. Arabische steun voor de operatie is natuurlijk essentieel. Denk je dat de Arabische Liga zijn steun intrekt? Nou ja, de, de Arabische landen die hebben ermee ingestemd. En een aantal landen gaan natuurlijk ook daadwerkelijk uh, meedoen. Qatar, de Emiraten, maar ook Jordanië heeft gezegd dat ze bereid zijn. In Frankrijk werd nog gezegd, Saudi-Arabië denkt er ook over na. Kijk, in veel landen is er natuurlijk ook onrust. Dus niet alle landen zullen echt actief deelnemen. Maar voor het Westen helemaal als dit soort geluiden gaan toenemen... is het heel belangrijk dat er echt Arabische vliegtuigen de lucht in gaan... en dat ze actief in actie komen. Ook om het beeld te veranderen en het beeld weg te nemen dat het gaat om een westerse actie met uh, andere motieven... dan alleen maar het beschermen van de burgerbevolking. Pesbo Reuters meldt dat uh, Moesam een uh, spoedzitting van de Arabische Liga uh, heeft gevraagd. Wat moet zo'n uh, bijeenkomst opleveren, denk je? Ja, het, uh, het, blijft, uh, het blijft afwachten. Kijk, de landen die hebben natuurlijk wel uh, hun steun toegezegd aan deze actie van het Westen. Als de praktijk anders uitvalt dan men dacht... Dan kan men natuurlijk nog iets veranderen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze met een hele scherpe veroordeling zullen komen. Maar we zullen het moeten afwachten. Nicole Vee voor Egypte, dankjewel. En dat waren het hoofdpunten. Sport Radio, NOS, op NOS Radio langs de lijn. De bal rolt weer in Rotterdam. Excelsior FC Twente, Frank Wilaard. Net begonnen na de pauze. 0-1 was de ruststand. Die stand staat er nog altijd. En er zijn geen wissels geweest na de pauze. Het eerste schot van Excelsior na de rust hebben we wel gezien. Dat was van Fernandes, Ging over de goal van Bosker. Die trapt nu uit. En uh, moet Twente de aanval gaan opbouwen. Krijgt de overtreding dan tegen. Landsaat maakt die overtreding. Ten opzichte van Koolwijk in de middencirkel. Dus kan Excelsior die aanval heel snel onderbreken op die manier. En zelf weer gaan opbouwen. En heeft Excelsior uh, zo waar, een aantal minuutjes achter elkaar uh, de bal. Dat was voor de pauze echt. Uh... Niet het geval. Heel af en toe mochten de Rotterdammers even een bal uh, rondspelen naar elkaar. En als de bal een beetje in de buurt van de goal van Twente kwam, dan waren de Enschedeers wel uh, sterk genoeg om die aanvallen te onderbreken. Nu probeert Bergkamp het bij het uh, strafschopgebied, maar ook daar komt Twente dan weer uh, goed uit in eerste instantie. Shatli schiet dan maar de bal naar voren. Moet Jansen erachteraan holen, maar Ramstein is er veel eerder bij. Legt terug richting Pellats, De Duitser op doel bij Excelsior. En dan kunnen de Rotterdammers helemaal vanaf eigen helft nog een keertje gaan beginnen. Pellatz, die de bal neerlegt voor Ramstein, diepte zoekt bij Bergkamp. Nu van de rechterkant helemaal nee, Dat was niet Bergkamp. Die is twee keer zo groot ongeveer als degene die werd aangespeeld. Dat was namelijk Klaasie. Klaasie ziet de bal over de zijlijn gaan en dan kan Twente weer komen. Het tempo in de eerste helft was niet hoog. Het tempo in de tweede helft is ook niet zo heel erg hoog in de eerste twee minuutjes. PSV, Utrecht, en die Berg nog mee? Ja, die wel. Ja. Oh, ja. Dus uh, Utrecht heeft nog kansen. Want het staat nog 0-0. En uh, volgens uh, Utrecht insiders. Uh, uh, blijft het ook 0-0 zolang Berg in de spits staat bij uh, PSV. Maar wel een andere wissel. Uh, Wilfred Bouwma eruit, en Francisco Rodriguez. Mazza voor Intimi. Uh, centraal achterin. Waarschijnlijk een uh, vermoeide, licht geblesseerde Wilfred Bouma. Die hier uitgaat bij FC Utrecht. Geen wisselingen. En dus uh, zijn we gewoon begonnen aan de tweede helft. En als FC Utrecht wat brutaler is. Dan zou het... Oeh, het is dus een uh, overtreding lijkt mij. Van uh, Manolev inderdaad. Op uh, Mertens. Uh, als Utrecht iets brutaler uh, speelt. En niet zo behoudend. Dan zit hier meer in dan een gelijk spelletje. Durf ik zomaar te zeggen. Maar goed, het is wel PSV. De nummer 1 van Nederland dat thuis speelt. Voor 35.000 toeschouwers. Weer een uitverkocht stadion. En die vrije trap dus voor FC Utrecht. De bal ligt een meter of tien uh, bij de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Dries Mertens met zijn rechterbeen gaat die bal erin draaien. Ik zie Van Wolfswinkel voorin. Ik zie zelfs Cornelissen mee voorin. Zij wordt een beetje getrokken en geduwd. Daar komt die bal maar in. Oh, ik wilde zeggen in de handen van... Uh, uh, onze grote vriend Isaac Son, Maar die stompt de bal met twee vuisten naar voren. Waarom? Geen idee. Het publiek uh, begreep dat ook niet uh, goed. En dan nou komt de bal toch weer bij Utrecht terecht. Dat uh, dus in de eerste helft uh, aardig verdedigend speelde. En nu probeert in de aanval wat leuks te doen tegen PSV. Stand nog altijd na twee minuten spelen in de tweede helft 0-0. En ook weer begonnen in Kerkrade, Rode EC tegen Feyenoord. Evert ten Apel. 2-0 was de rust dan. 2-0 is het nog altijd met een aanvallend Feyenoord. Nu met Bises, waar die steekt de bal richting Wijnaldum. Wijnaldum met stafsopbied in. Maar zijn schot is niet meer dan een afzwaaier. En het eh, zwaait langs het doel van Titon. De doelverdediger van Roda. De insteek van Feyenoord was... Eh, ja, we staan zeven punten achter op Roda. Willen we nog iets van dit seizoen... Dit belabberde seizoen, met namelijk de eerste helft... Willen we daar nog iets van goed maken. Via een tweede seizoenshelft. En dat was wel degelijk zo. Daar was Feyenoord naartoe op weg. Dan moeten we hier eigenlijk in Kerkrade weer gaan winnen. Iets wat Feyenoord ook de laatste zes seizoenen deed. Maar daar lijkt het dus met deze 2-0 stand helemaal niet op. En dan uh, wordt de achterstand van uh, Feyenoord wel zo groot. Dat het inderdaad uh, nog dat uh, kleine sprankje hoop wat er is op Europees voetbal. Dat het dat kan gaan vergeten. Bahia dan uh, met een uh, crossbal richting uh, Biseswar. Maar Biseswar gelooft niet in die bal. Die loopt daar niet eens meer op. Die gebaart ook naar Bahia als je dat wilt. Zo'n crossbal dan moet je dus beter en zuiverder pasen. Dan kan ik er iets mee. Roda mag gaan uh, uittrappen. Dat doet uh, de doelman on en uh, Roda, die, uh, Roda dat speelt voorin met het uh, hier en met uh, Jonker. En met veel lopende mensen vanaf het middenveld. Met natuurlijk die gevaarlijke Willem Jansen. Maar ook met uh, De Lorje naar wie nu de bal gaat. De Lorje die uh, wint het kopduel. En dan is het uh, Jonker die weer weg kan. Maar Jonker krijgt die bal niet onder controle. Hij stond in een op een uh, situatie met Leerdam. En de bal gaat over de achterlijn. En dan mag de doelman van Feyenoord. Erwin Mulder die dus voorrust een penalty stopte. Maar één minuut daarna toch gepasseerd werd door Jonker. Mag Erwin Mulder mag een doelman. Trap gaan nemen. Tussenstand in de Jupiter League bij Cambuur tegen Go Eagles is 1-2. Doelpunt voor Cambuur werd zojuist gemaakt door Luurink. Gaan we weer hockey. U we van mij eerst de ruststanden. SCAC-HDM staat 1-1. Pinoké laren 0-1. HGC Tilburg 0-0. Rotterdam-Den Bosch 2-1. Oranje-Zwart-Kampong 1-0. Het zijn allemaal ruststanden. Bloemeraal amsterdam gerard Groot. kent een ruststand van 1-0. En die staat er nog steeds 1-0 e in de tweede helft, een minuut of 5 gespeeld inmiddels. En als je zo die ruststanden opleest, dan zou dat betekenen, als het allemaal zo blijft, over 35 minuten weten we dat, dat Amsterdam gewoon uit de top 4 wegvalt door de nederlaag hier dan vandaag te leiden tegen Bloemendaal. Dus er moet wat gebeuren bij Amsterdam. Ik herken Amsterdam eigenlijk niet meer. Zo frank en vrij zoals ze speelden aan het begin van de competitie vorig jaar, september, oktober, november ook nog wel. Toen ging de ploeg van Taco van der Honert met Modern. Snel en gecombineerd hockey over iedere ploeg heen. Toen speelden ze frank en vrij. Op de manier waarop ook Taco van der Honend in zijn hoogteedagen speelde voor Nederland en voor Amsterdam. Maar daar is op dit moment tegen Bloemendaal weinig meer van terug te vinden. En het niet meespelen van Takema van heeft daar natuurlijk niet zoveel mee te maken. Die mis je voornamelijk natuurlijk bij de strafcorner achterin. Wordt het wat lastiger natuurlijk. Want het is een gedegen verdediger. Samen met Geert-Jan Dirks een uitstekend duo. Maar het is aanvallend is het voor Amsterdam. Amsterdam moeizaam, moeizaam. Alhoewel nu je Santi Freccia vandoor gaat met Valentijn Verga. Maar dan wordt de aanval weer afgebroken en speelt Verga de bal gewoon naar Teun de Nooyer. Hij zegt alsjeblieft aanvoerder van Bloemendaal, neem hem maar over. Jullie mogen weer gaan aanvallen. Nee, het is niet veel wat Amsterdam hier laat zien. Ze staan met 1-0, maar met 1-0 achter tegen Bloemendaal. Maar als het zo doorgaat, dan komt er nog wel wat bij hoor voor de thuisploeg. Baby, cause in the dark You can see shiny cars And that's when you need me there When you are always here Because when the sun shines The world has fed its cause. Ja, Brella, heerlijk nummertje natuurlijk van de baseballs. Uh, atletiekfans even opgelet, dat is een WK-cross. En Imana Marga uit Ethiopië is wereldkampioen geworden op die cross. In het Spaanse Punta Umbria bleef hij na 12 kilometer vier Kenianen voor. Ja, en die had kan vast de winnaar daar. Absoluut, maar de hoek te maken hier is minder verrassend. Het is PSV, dat scoort via Bakal. De voorzet van Hannibal Lecter, oftewel Ma uh, Manolev vanaf de rechterkant. Goede voorzet, helemaal vrij, goed gelopen door Opman Bakal. Hij kan de bal binnenkoppen, doet dat uh, feilloos. En zo doen Leid-PSV met 1-0 in een hele magere matige wedstrijd tot nu toe van de Eindhovenaren. Waarin er veel balverlies werd geleden, wel veel balbezit was. Maar het maakt de wedstrijd er wel leuker op, omdat FC Utrecht nu moet gaan aanvallen. Het is uh, Bakal dus die zijn doelpuntje maakt. En dat is uh, nogmaals gezegd, leuk voor hem. Zijn eerste van dit seizoen. En dat uh, betekent dat PSV op 1-0 staat. En dus uh, koploper kan blijven na vandaag. Maar de uh, wedstrijd is niet gespeeld. Want uh, FC Utrecht zal iets moeten gaan doen. Het is uh, de balbezit via Forstemans. Die bal terugspeelt op uh, keeper uh, Michel Vorm. Gaat de bal naar voren richting Zielbebouwer. Die een uh, gele kaart kreeg. Waardoor hij de volgende wedstrijd thuis tegen Ado mist. Overigens de manier waarop Marcelo naar de scheidsrechter ging na de overtreding. Van uh, diezelfde Silberbouwer. Om hem uh, met zeer veel gebaren. Uh, die scheidselt er aan te tonen. dat het een gele kaart was. Dat hoort gewoon niet in het Nederlandse voetbal thuis. Maar goed, dat terzijde. De bal bezit voor Engelaar. die weer geen uh, beste wedstrijd speelt. Zijn paas is ook niet goed. op Hutchinson. en dat kan er overgenomen worden door. FC Utrecht, maar niet zo lang, want Hutchinson herovert de bal. En dan is het weer Engelaar die de bal nu goed meegeeft aan Bakal. Bakal gaat eens dus lopen met de bal, wordt achtervolgd door Duplant. Speelt de bal naar buiten naar Zuzak. Zouzak trekt naar binnen. Met zijn rechter geeft hij hem naar Engelaar. Engelaar de bal naar buiten naar Bakal, Maar een hele slechte bal van Bakal op de opkomende Pieters. Levert de balbezit voor FC Utrecht op. Van Wolfswinkel op eigen helft. Heeft een hele matige wedstrijd tot nu toe. Heeft nog geen bal goed geraakt. Is meteen de bal ook kwijt. Gaat Pieters door? Nee, die loopt tegen het Tegenstander op. En de er zegt heel terecht dat er niets aan de hand is. Publiek wil een penalty. Maar Pieters ziet zelf ook wel in dat zijn val... Wel een beetje overdreven was. Hij liep rechtdoor op zijn tegenstander op Forstemans. En die kon daar niets aan doen. Kan moeilijk onder de zooien gaan kruipen. En dus is het een goede beslissing van Sebastien Delferriere. De scheidsrechter terwijl Fred Rutte zich boos maakt. Niet terecht, maar dat zien we toch zoveel tegenwoordig. Dat er bij elke beslissing van de scheidsrechter meteen geageerd wordt. Wanneer stopt dat eens een keer als Isaacson nu de bal heeft. En hem rustig kan spelen naar uh, Mazza Rodriguez. En PSV dus... Na 56,5 minuut spelen op een 1-0 voorsprong staat. We gaan even naar Frank Wielaard, Want ja, voorsprong PSV en voorsprong Twente in Rotterdam. Vooralsnog verloopt alles dus in ieder geval volgens plan in uh, Enschede en uh, Eindhoven. En... Nog altijd die 1-0 voorsprong. En Twente dat nu weer uh, komt over de rechterkant. Rosales verspeelt dan de bal bij Roorda. En dan moet uh, Excelsior met een lange haal naar voren in de richting van Bergkamp. Die wint niet van Wischerof. Dus kan Twente weer komen. Rondspelen op de middellijn ongeveer tussen Brama, Lansaat. Die zoekt tegelijk aan de rechterkant weer naar Rosales. Goede crossbal ook uh, richting Shatli. Moet de bal op zijn borst onder controle krijgen. Dat lukt allemaal. De nu tegenstander opzoeken. Eekmans is dat. En de voorzet geven. Pellat zit er goed tussen voordat uh, De Jong... ...gevaarlijk kan worden. En Pellas uh, probeert het spel snel te verplaatsen richting Fernandes. Maar daar zit Bengtson goed tussen. Tot nu toe de centrale verdediger is bij uh, Twente nog niet in de problemen geweest. Schadli tussen twee man door. Moet nu gaan schieten of de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verre hoek. De Jong zit er nog bijna aan. Maar de bal gaat uiteindelijk voorlangs. Het was een beetje half-half. Misschien een geplaatst schotje. En als hij dat niet had gedaan en gewoon even had gekeken... ...komt de Jong eraan of niet? Dan had hij hem daar probleemloos op het hoofd kunnen leggen. En nu gaat die bal uiteindelijk uh, in het grote niets voorlangs poging. In ieder geval prachtige passeerbeweging weer van Schadli. Dat is wat je graag van hem wilt zien. Hij kan zo ontzettend goed voetballen. Hij zou er alleen nog meer rendement uit kunnen halen. En hij speelt al geen slecht seizoen. zeg Zeker nog voorzichtig in zijn eerste jaar bij FC Twente. Hakballetje van Jansen. Terwijl de bal uit de lucht komt. Maar hij levert wel onmiddellijk de bal in bij Excelsior. En Twente krijgt hem gelijk ook weer terug. Heel sympathiek. En dus buisen nu over de linkerkant. Met de voorzet is het Landstad die de bal voorlangs ziet gaan. De Jong geeft het bal bezit. Nog niet helemaal op. Klaas, neemt desondanks toch gewoon over voor Excelsior. Roorda dan over de linkerkant. Nelon meegenomen, die heeft wat meters ruimte. Rosales laat hem ook gewoon nog komen. Nelon, ik zou eens gaan schieten. Ja, waarom niet? Alleen, hij doet het zo ongecontroleerd en wacht er zo lang mee. Dat is niet voor niets. Want het schot dat gaat heel hoog over de goal van Bosker. En nou wilde de aanhang van Excelsior de bal niet teruggeven. Dat zal Bosker niet zo heel veel uitmaken na een uur voetballen. Hij heeft alle tijd, want Twente leidt op Woudestein 1-0. Even te napel, Roda Feyenoord is een beetje gespeeld even. Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Uh, ik, ik, ik zat net zoiets uh, even na te denken. En ik dacht, uh, ja, Feyenoord uh, blaft wel, maar het bijt niet echt. Dat is het dat is wel veel in balbezit. En dat komt Roda bij die stand 2-0 natuurlijk altijd goed uit. Roda dat nu ook heel even in de aanval is. Via Hadoui, de vormgever. De man achter Jonker, die levensgevaarlijk is. Die spits goed uh, in de ruimtes uh, duikt. zit Suin nu aan de linkerkant met voorzicht. Vlaar, die net een vrije trap nam. Een meter naast het doel uh, van uh, Titon, de keeper van Roda. En dan is het Roda met Jonker. Uh, ...dat weer bal bezit heeft. Speelde bal even terug naar Wilaat. Het is natuurlijk Roda Feyenoord ook een beladen wedstrijd. Dat heeft ook te maken met het feit dat Martin van Geel... ...de algemeen directeur van Roda volgend seizoen technisch directeur van Feyenoord wordt. En uh, op de tribune vorige week uh, ja, heel luidruchtig applaudisseerde... ...toen Feyenoord een goal scoorde. En dat werd hem hier in Kerkrade weer niet in dank afgenomen. Het is ook uh, de wedstrijd van Marcel Meeuwers. Drie jaar lang spelend voor Roda. Twee keer zelfs de populairste speler van Roda. En nu op het middenveld spelend bij Feyenoord... Dan nu in balbezit speelt de bal dan naar, naar Addo. En die speelt hem op zijn gemak weer terug naar zijn doelman Tieton. Ja, als Feyenoord niet echt een vuist kan maken... dan is het gelopen voor de Rotterdammers. Dan was men bezig aan een hele goede reeks na de winterstop. Maar dan komt daar toch hier in Kerkraden een einde aan. En zeker als Roda nu nog iets gevaarlijks kan doen... slik zo in, maar zijn schot is een afzwaaier. En het belandt in de tribune in het vak van de Feyenoord-supporters... die de eerste helft nog wel luidruchtig waren. Maar nu heel stil zijn er Mario Been, de coach... Van Feyenoord gaat nu wisselen. Haalt Marcel Meeuwers, ik noemde zijn naam net, eraf. En brengt een extra aanvaller Cabral. En dat betekent dat Feyenoord met vier spitsen... Roda bij die achterstand van 2-0. Achterstand dus voor Feyenoord te lijf zal gaan... in de resterende minuten van deze wedstrijd.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 Just a flirt. En die outcamp. PSV Utrecht, bal is gebroken. Ja, Utrecht moet uitkijken dat het niet overlopen wordt. Het is bijna weer 2-0. Dat is het al een paar keer eerder geweest. Uh, geweldig keeperswerk van Vorm op een schot van Lens en net op een inzet van Berg. Uh, die maar het doel niet weet te vinden. Ook nu weer kopt hij de bal naast het doel uit zijn hoekschop. Maar daar waar je denkt dat bij een 1-0 achterstand FC Utrecht gaat komen. Nou, ze gaan nu komen met Leon de Kogel, een extra spits erbij. En Dries Mertens gaat naar de kant. Ja, die zit een beetje in de zak bij die man met dat masker, bij Manolev. En dus is het lastig voor FC Utrecht om onder de druk vandaan te komen. En dus staat het welverdiend 1-0 voor PSV door het doelpunt van Bakal. Frank Wilaard, wat gebeurt er allemaal bij Excelsior Twente? Nou, tot nu niet zo gek veel. Maar er is een penalty voor Twente om 2-0 te maken. Ik was eigenlijk van plan om iets te. Oh, er komt ook nog een rode kaart overheen. Dat lijkt me wel terecht. Want uh, de jong was op weg om een doelpunt te maken. En de laatste man uiteindelijk trok hem ondersteboven. En uh, even kijken wie dat dan. Dat moet dan Ramstein geweest zijn. Ja, dan kun je nog zeggen: Nieveld loopt ernaast. Oké. Okay. Uiteindelijk dus Ramstein die de overtreding maakt. En de rode kaart krijgt Excelsior dus ook nog eens met zijn tienen En als Twente die goal weet te maken vanaf 11 meter. En dat kun je in principe wel overlaten aan Theo Jansen natuurlijk. Dan is deze wedstrijd gespeeld. Want Twente dat doet bij voorkeur hier wat het graag wil. En dat is zo weinig mogelijk in een zo laag mogelijk tempo. En als je dan met 2-0 wint van Excelsior... Want dat zou het zo meteen moeten staan. We wachten natuurlijk totdat die penalty genomen is en totdat hij erin zit. We hebben eerder vandaag al gehoord dat het ook mis kan gaan. Ja, deze zou er eigenlijk in moeten als je als Twente de volle map uit zo weinig mogelijk inspanning wil halen. Geen goede penalty, maar hij rolt wel binnen omdat Pellatz eigenlijk eerst naar rechts wil duiken. En de bal naar links ziet gaan. Hij gaat nog wel naar links, maar is te laat. Jansen scoort zijn tweede goal van de middag en Twente op Rozen op Woudenstein, want 2-0 voor. Evert de Napel, Feyenoord, Roda, Roda Feyenoord natuurlijk. 2-0 en uh, Feyenoord probeert het wel, maar het is niet echt gevaarlijk. Zeker ook nu niet, nu het met vier aanvallen speelt. Met uh, Castanjos en uh, waar centraal met Cabral nu aan de linkerkant. En uh, die kleine Japaner Rio Miyachi. Uh, een wonderkind, zo werd hij aangekondigd toen hij uh, Feyenoord uh, ja, voor het eerst in de kleuren van Feyenoord ging spelen. En hij was ook erg goed in het begin. maar. Hij komt er nu niet aan en uh, Willem Jansen is weg voor Roda. Maar hij verliest het duel van Bahia en die speelt de bal dan in het strafschopgebied naar De Cler En Feyenoord kan weer gaan aanvallen met uh, Fer, die ook uh, lang weg is geweest na zijn blessure. Toen even zijn plek was kwijtgeraakt, maar nu dus weer in de basis speelt. Maar hij speelt de bal over de zeilen en Roda mag gaan ingooien. En Roda, ja, dat lijkt af te steven op een overwinning. 2-0 is de tussenstand. En vlak voor vier ook nog even een tussenstandje halen bij het hockey. Bloemenaal tegen Amsterdam, Gerard. Ja, nog twaalf minuten te spelen. De stand is 2-0 inmiddels uh, voor uh, Bloemendaal. En zojuist Geert-Jan Dirks die scoort voor Amsterdam. Uit de vierde strafcorner in deze wedstrijd voor Amsterdam. Santi Freitja was eindelijk wel in het veld. Twee strafcorners kreeg Amsterdam terwijl de Spanjaard er niet was. En taken taken, maar hij zit al de hele wedstrijd op de bank. geplaatst met zijn knie. Het werd uh, 2-0. Ik moet snel naar Andy, want die heeft ook een doelpunt. Ja, maar wordt afgekeurd. Het doelpunt van Lens van Wegen. Ik heb geen idee. Dat moet dan buitenspel zijn geweest in tweede instantie zie dat Lens buiten speelt. We daarvoor werd er een overtreding gemaakt. Daar wordt uiteraard dan nu achteraf voor gevloten. Omdat dat de eerste overtreding was. Het is in ieder geval nog altijd 1-0 voor PSV tegen FG Utrecht. Excelsior Twente 2-0 voor Twente. PSV Utrecht dus 1-0. En bij Roda Feyenoord staat het 2-0. Den Haag, Ajax, Zeg zeggen het nog maar een keer. 3-2. op 1-2. Strijd in Libië. We zullen zich op de agressie van kolonel Kadhafi. actie nu Odyssey Dawn. Om protect Libyan civilians. te beschermen. Wie geeft u het recht in onze interne affairs De gebeurtenissen op de voet gevolgd. Natuurlijk op Radio 1. Dit is de beste moment in onze leven. We gaan winnen. Verslaggevers ter plaatse. De vrouw jaren gestort neer lijkt het wel. Recht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 Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook. Winnen, winnen, winnen, winnen vrienden, winnen, winnen. En dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl Eerste aardbeving, nu de dreigende kernramp. Wouter Körpershoek doet verslag vanuit Japan. Een land balancerend tussen hoop en vrees. Dat en meer vanavond in brandpunt. Kwart over tien bij de KRO op Nederland 2.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 Eén maand betalen. Ga naar nrc.nl/compact slash of bel 0800 0808. Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem Office Basis van Ziggo Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 per maand. Kijk op ziggozakelijk.nl. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met? Vlieglink.nl. Ja ja. Oké. Okay. Ja. Veel succes. <laughs> Dit is Radio 1.